Raymond Seré het NMS Journaal. In het Noorse Trantium heeft een toestel van KLM enige tijd aan de grond gestaan vanwege een ebola-verdenking. Het vliegtuig was van Schiphol vertrokken. Er zat een zieke passagier aan boord en vermoed werd dat hij besmet was met het ebola-virus. Het vliegtuig werd opgewacht door ambulances. Na de landing is een medisch team aan boord gegaan om de zaak te onderzoeken. Maar volgens de Noorse media was het loos alarm. Een Noorse journalist twitterde dat de passagier wel hoestte, maar dat kwam door een luchtweginfectie.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 Washington is op de hoogte en president Obama zou in principe positief staan tegenover de voorgestelde humanitaire missie. De bevolking van Lugansk is al dagen verstoken van eerste levensbehoeften en medicijnen. En volgens internationale hulporganisaties dreigt er een humanitaire ramp in de stad.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 Ondernemers willen dat de EU hen helpt met het uit de markt halen van een deel van de groente- en fruitproductie. Stovertollige voedsel zou dan bijvoorbeeld onderdeel van voedselhulp kunnen zijn of moeten worden vernietigd. Door de Russische boycott is er sprake van een overaanbod waardoor de prijzen vaak scherp dalen.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 Welkom bij het tweede uur van de ZFN Cinema. Mijn naam is Auken Beuving en uh, ja, er staat uh, mooie filmmuziek klaar. En het tweede uur beginnen we eigenlijk altijd met een hele grote knaller. Steppenwolf, Born to be Wild... And we're Rider, Born to be Wild, Steppenwolf. Uh, ja, die beelden blijf je altijd bij natuurlijk. Die motoren die langs de Amerikaanse highways uh, rijden door dat uh, fantastische landschap. Ja, dan zijn we nu weer eens toe aan wat Frans films. Le een film over een, uh, ja, een, uh, een onderwijzer op een school. Een internaat eigenlijk, een heel streng internaat. En uh, ja, door middel van muziek probeert hij toch wat meer bij die jongens te bereiken. Hij richt een koor op, Le De componist Bruno Coulet, Le Partitant. Music Even van die jongens heet Morange. En dat is de jongen met een hele mooie stem die eigenlijk het koor draagt. Maar een jochie met een gebruiksaanwijzing Hij niet, die niet altijd mee wil zingen. Dit is, uh, de titel van dit nummer is Morange. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tout se paye ici. Demande à Pépinot. Le problème, Morange, c'est que tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. Faire le mur, te bagarrer, jouer les voyous, t'étrir les autres, mais pas moi. Je n'entrerai pas dans ton petit jeu. Alors, à partir de demain, participation obligatoire à la chorale, les cours de musique, tous les jours. Het loopt niet altijd helemaal goed af. Hè? Ik geloof dat de onderwijs ontslagen wordt uiteindelijk. Maar uh, prachtig film. Mooie muziek. En een andere film die zeer de moeite waard is. The Great Gatsby. Verschillende uitvoeringen van gemaakt. Maar dit is met de muziek van Greg Armstrong. Uh, de componist. En Het nummer wat ik ga draaien is. You Can a Mansion and Daisy Sweet. Great to Gatsby, naar de roman van Scott Fitzgerald. Dit is trouwens een film die in 2013, dacht ik, uitgekomen is. Dus uh, de laatste, versie van deze film zijn meerdere films, ook nog een film met Robert Redford en overal. Maar deze is van 2013 met de muziek van Craig Armstrong. En het volgende nummer dat ik uit de soundtrack laat draaien is Hotel Seasier. En als u denkt, hé, hey, de zangstem komt me bekend voor, dat is Lana Del Rey. Gatsby, Hotel Zijer, Lanendorei, hoe was de zangstem die je hoorde, Muziek, Crack, Armstrong. Uh, een, een ander nummer uit deze soundtrack is door de Brian Ferry Orkestra. En dat is, hey Brian Ferry, ja, dat is de Brian Ferry van Roxy Music van vroeger. Die heeft uh, eigenlijk een, een beetje is de jazz tour opgegaan. Hij heeft een soort ragtime Orkest. En daar heeft hij ook nog verschillende CD's mee gemaakt. Maar ook in de uh, filmmuziek van The Great Gatsby uh, doet hij mee... At number boats against the current and Daisy's team. Ja, dat was de Brian Ferry Orchestra maar niet eigenlijk met een ragtime-achtig nummer. Ik heb er wel even wat opgezocht wat ik eigenlijk bedoelde van de Brian Ferry Orchester. Dat is eigenlijk dit soort muziek, luister nu maar. Ja, en van die echte ragtime muziek. Dat past ook goed in de tijd, hè? van de Great Catsby, zou ik maar zeggen. Dus ik was even, ik had het idee dat dat ook de ragtime muziek was... maar dat was gewoon pure orkestrale muziek uit de film. Tijd voor een andere film, Tijd voor de Thomas Crown Affair. Dat is ook een film die later nog, later nog een keer gemaakt is... maar ik heb het over de uitvoering van 1968... waarbij de muziek gecomponeerd is door Michel Legrand. Een bekend fenomeen natuurlijk. En uit deze soundtrack draai ik ook drie nummers... Natuurlijk de windmills of your mind. En Marijans Castle. En ik begin met de chess game. <middels>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 Brown Affair, uh, componist Michel Legrand, Windmills of Your Mind, een uiterst bekend nummer. Dit vind ik zelf ook een heel leuke, een menscastle. Michel Legrand een fantastische ja, componist. Mooie melodielijnen altijd. Verrassend speels. Ja. Weet je altijd weer te raken met zijn muziek. Michel Legrand de Thomas Crown Affair. Mooie cd. Ja, en wat ook een leuke cd is. dat is uh, de cd To Roam With Love. Soundtrack van een Woody Allen film. En daar heb ik een paar nummers van klaargezet. En ik begin met een nummer omdat daar een Nederlands tintje aan zit. Het wordt gezongen door Emilio Livy. En samen met het trio Lescato. Lescato, dat zijn drie Hollandse dames... die eigenlijk begin van de, zeg maar, voor de Tweede Wereldoorlog... uitermate populair waren in Italië. Zongen voor de Allerhoogste daar. En hebben ook heel veel eh, LP's gemaakt. Nederlands trio, de dames trio Lescato en Emilio Levi. En dat is allemaal muziek uit de film To Roam With Love... van Woody Allen, Non Diamant Parole. Ja, we gaan toch even weer Romeisfeer uh, opwerpen. Non dimenticare le mie parole. Bimba tu non sai cos'è l'amo. È e una cosa bella come il sole. Più del sole toccano. Scende lentamente E pian piano giunge fino Le prime vene con i primi sogni, ogni cuore innamorato si tormenta sempre più, tu che ancora non hai amato, forse non mi sai capire tu, non dimenticar le mie parole. Batano tanto da morì, tu per me sei forse più del sole, non mi fare mai soffri. Bimba, io t'ho sempre amata, come amar non so di più, tu però sei tanto ingrata forse non mi sai Deze muziek is bijzonder grappig, zeker omdat Trio Lescato meedoet. En als u weer in de gelegenheid bent, zou u toch eens op internet moeten kijken. Uitzending gemist. Er is een documentaire gemaakt over deze dames... waar Mussolini diep van onder de indruk was. Niet alleen van de documentaire, maar van hun muziek vooral. Best is grappig om nog eens na te kijken hoe dat zo ook alweer zat met, deze, met die Trio Lescato. Ja, nog meer muziek uit deze film. Uh, Eddie Condon en his orchestra, When Your Lover Has Gone. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits Ja, dat is uh, uh, mooie muziek uit uh, To Rome With Love en om nog een beetje meer in de sfeer te komen van Rome met zijn uh, kleine cafeetjes, koffies, expresso barretjes, uh, Buds Baldassari, Jax, Jesro en Jeff Taylor met Mio Dolce Sonja uh. Onder deze toon is het natuurlijk schitterend om door Rome te dwalen. Of op het terrasje te zitten... Als je zit, dan kun je natuurlijk van alles drinken. Een heerlijk kopje koffie. Maar je kan natuurlijk ook een lekker glaasje fris bier drinken. Well, beer. We've had some great times. When I was 17, I drank some very good beer. I drank some very good beer. I purchased with a fake ID. My name was Brian McKee. I stayed up listening to Queen when I was 17. Ja, en dan zijn we natuurlijk bij de Simpsons gekomen. En uh, de familie Simpson die, die heeft verschillende kindjes. En een van die kindjes heet Lisa. En Lisa sings the blues. Lisa Blues, ja, fantastische muziek toch van de Simpsons. De uh, Simpsons sings the Blues heet deze CD en dat is natuurlijk allemaal afkomstig uit hun prachtige films. Ja, altijd leuk. In de, de filmpjes van de Simpsons zitten altijd verschillende lagen. Kinderen er kunnen naar kijken, maar ook volwassenen kunnen er nog van alles uit halen. Leuk en leerzaam zou ik bijna zeggen. Ja, nou dan nu de hoogste tijd gaat u er maar even recht voor zitten. Voor de, de soundtrack die eigenlijk iedere week terugkomt bij mij. Omdat hij op nummer 1 staat in mijn persoonlijke top 10. Dan met zo'n Philip Rombi Met uh, uh, ja, de titelmuziek Dan La Maison, het thema. Philippe Rombie. Jij ja, heeft geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving. Veel filmmuziek. Eigenlijk een beetje veel pop deze keer. Maar toch ook weer jazz. Uh, ja, Klassiek zit er hier natuurlijk in. Western muziek. Thriller muziek. muziek. Ja, wat kan je nog meer wensen? Ik ga eruit met het laatste nummer. Dat is toch weer van Dan La Maison. Generique de vin. De, de, de aftiteling. Ik hoop u graag weer volgende week te treffen met nog meer mooie filmmuziek. Ik zou zeggen, welterusten voor als u zo naar bed gaat. En morgen gezond weer op. De soundtrack van de Old Man in the Sea houdt u van mij goed volgende week.